5 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. Dit uur in Nieuws en Co. Er zijn legio mogelijkheden om te frauderen met de mestregels rond melkkoeien. Broer Frans Zanderink uit Boer Zoekt Vrouw weet er zo 21. De strijd tussen de grootmachten in Syrië leidt weer op. nu Amerika pro-Assad-soldaten heeft gebombardeerd. Maar nu eerst het nos journaal met Jeroen Chapkema. Het is nog altijd onduidelijk, waaraan de man is overleden... die vorige week in Waddingsveen werd gearresteerd. Het voorlopige sectierapport geeft nog geen uitsluitsel... over de doodsoorzaak, meldt het Openbaar Ministerie. Op het lichaam zijn bloeduitstortingen... en oppervlakkige huidbeschadigingen gevonden... maar geen breuken of aanwijzingen voor geweld op de hals. Het lichaam van de 39-jarige man wordt verder onderzocht. Na zijn dood doken beelden op van de arrestatie... waarop te zien is dat agenten hem in bedwang houden en slaan.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 Voor Forum voor Democratie-partijleider Baudet deed aangifte van smaad en laster. Een automobilist die vorig jaar in de Zeeuwse gemeente Hulst een 60-jarige wielrenner doodreed, is veroordeeld tot drie jaar cel, zegt de persrechter. De rechtbank gaat uit van dood door schuld in het verkeer. Want deze man mocht helemaal niet rijden. Hij had geen geldig rijbewijs meer. Hij had ook nog een rijverbod van de rechter. Toch is hij gaan rijden. Onder invloed van alcohol en medicijnen. En hij reed ook nog eens te hard met het fatale gevolg. Naast de celstraf krijgt de 48-jarige automobilist ook een rijontzegging van 10 jaar. Tegen hem was vijf jaar cel geëist. De straf valt lager uit omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van opzet. De permanente beveiliging rond de strafkliniek in Den Dolder blijft van kracht. De bewaking van het terrein en de omgeving van de strafkliniek Aventurijn werd eind vorig jaar ingesteld na de dood van Anne Faber. Zij was verkracht en vermoord door Michael Payne, die werd behandeld in de kliniek. Het internationaal strafhof doet voorbereidend onderzoek... naar de Filipijnen en Venezuela. In de Filipijnen zijn sinds president Duterte aan de macht is... in de strijd tegen de drugshandel duizenden mensen omgekomen. Voor Venezuela onderzoekt het strafhof mogelijke misdaden... door de partij van president Maduro. En de winkelpanden van het failliete kijkshop worden mogelijk overgenomen. De curatoren praten erover met enkele grote winkelketens. Volgens een van de curatoren... willen die partijen elk meer dan tien vestigingen overnemen. Chef de mission Jeroen Bijl wil met de Nederlandse Olympische ploeg in Zuid-Korea 15 medailles halen. De ondergrens van Team NL ligt wat hem betreft op 13 medailles. Daarop mag je ons afrekenen, zei Bijl op een persconferentie. Omdat wij bepalen hoeveel geld er naar welke sport gaat. Wij bepalen hoe coachopleidingen eruit zien. Wij bepalen hoe de sporten zelf gefinancierd worden. Zo bepalen wij voor een groot deel die hele sportstructuur. En daar leg je die ondergrens op. Vier jaar geleden in Sochi haalde de Nederlandse ploeg nog 24 medailles... maar Bel wijst erop dat Nederland bij voorgaande spelen veel minder eremetaal won. De privégegevens van honderden bekende Nederlanders... zijn tien jaar lang voor iedereen te bekijken geweest. Dat kwam door een fout van showbiz-fotografen Peter en Edwin Smulders. Hun server was niet beveiligd met een wachtwoord. Volgens RTL Nieuws waren daardoor adresgegevens, telefoonnummers... e-mailadressen, kentekenplaten, namen van partners en kinderen... en andere privé-informatie voor iedereen in te zien. Nadat RTL bij de familie melding had gemaakt van het lek, werd het gedicht. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen. In het oosten mogelijk matige vorst. Morgen gaat het vanuit het westen een tijdje licht sneeuwen. Daarvoor geldt code geel, omdat het glad kan worden. Temperatuur morgen net boven nul. En bij de AWB zit wijnans zwaan. De avondspits die wordt toch wel gekenmerkt door nogal wat ongelukken. De meeste vertraging is er in het midden van het land en bij Eindhoven. Maar ook in het noorden ging het mis op de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar staat tussen de Nieuw-Leuzen en de wijk 10 kilometer verder. De weg is daar wel weer open. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... 12 kilometer file tussen Moorgestel en Knoopend Batadorp. Na een ongeluk op de A2 richting het zuiden bij Knoop De Hocht. Ook daar is de weg weer vrij inmiddels. Dan de A6, Muiden richting Lelystad. 11 kilometer file bij Almere Buiten-Oost na een ongeluk. Al het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Je kan je vriendin met je smartphone laten navigeren. Even kijken...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 Dankzij zijn krachtige installaties over geboorte, dood en lijden... is hij een van de meest geliefde videokunstenaars ter wereld. Vanavond in het Uur van de Wolf te documentaire De Lange Weg van Bill Viola. Over de realisatie van twee monumentale video-installaties... waar hij maar liefst 12 jaar aan werkte. Bill Viola in het Uur van de Wolf. Vanavond om 20 over 11 bij de NTR op NPO 2. 25 jaar geleden dacht ik erover om bij mijn uitvaart... mijn leukste vakantiefoto's te laten zien...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 NOS NTR. Deze boerin reageert boos op collega's die frauderen met melkkoeien. En dan zijn er een paar individuen die eigenlijk doen wat niet mag. En dat brengt de sector ook schade toe. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik heel naar. Maar nu blijkt het er wel veel meer te zijn dan een paar individuen. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Want het aantal boeren dat verdacht wordt van gesjoemel... met de registratie van melkkoeien blijkt veel groter dan gedacht. Aanvankelijk waren er 45 bedrijven geblokkeerd... maar dat aantal is nu opgelopen tot ruim 2100 bedrijven. Bij de fraude worden meerdere pasgeboren kalfjes toegeschreven aan één koe. En dat heeft als voordeel dat de andere koeien geregistreerd blijven staan... als koe die nog niet gekalfd heeft en dus geen, melkkoe geeft. En geen melk geeft. Een boer kan zo meer melkkoeien houden dan wettelijk is toegestaan. En zo zijn er nog veel meer manieren om te frauderen, hoorde verslaggever Jeroen Jager bij een melkveehouder. Frans Zondring, melkveehouder hier in de Lutte. Hoeveel koeien? Uh, totaal hebben we er 90. 90. Ja. En hoeveel uh, fraudegevalletjes zitten er tussen? Uh, nul. Nul. <laughs> nul. <laughs> nooit eigen dag? Nee, nee. Ik heb wel heel, heel veel over gehoord dat het allemaal kon. En uh, nee, je hebt er nooit aan door. En veel van gehoord van wie? Ja, goed, voor een half jaar terug was er al wel bekend. Maar heb je het daar dan onderling over, met, met melkveehouders onderling? Ja, natuurlijk, deed wel zo over. niet, die manier is er wat, die manier is er wat. Zoals met die tweeling aanmelden. Uh, goed, ja, die manier, ja, die, die, die, die, die, ja uh, ze wisten nou al wel uit dat bestond. Ken je mensen die het doen? Nee. Nee, nee, niemand. Nee. Nee. Ik heb een hele grote groep, uh, ook wel via de app. Ook wel. Uh, ik heb een breed netwerk. Ik heb iedereen gevraagd. Ik weet niet hoe ik gewoon privé Van, oh, ken je nog iemand die dat gedaan heeft? Maar, nee, niemand. Weet een maand niet. geleden 45 gevallen, nu 2100. Dat is veel. Bijna 10 procent. Ik geloof ook nooit dat er 2100 zijn. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Hoezo niet? niet? Ja dat kleine beetje wat daar meer opbrengt. De gevolgen die zijn groter als, als wat het opbrengt. Ja, is dat zo? Brengt dat ja. niet zoveel op? Je hebt zitten rekenen waarschijnlijk. Ja, ik, ik zoals, toen dat allemaal in het nieuws kwam, ben ik wel aan het rekenen geweest. Met ja, het risico waar je mee hebt, zo'n administratieve romslom kreeg je eromheen. Oh ja. ja. Ja. Waarom doen ze het dan, die boeren, ja? als het zo weinig oplevert? Ja, het, het is, je moet beter naar, naar die boeren luisteren. Ja, waarom gaan ze uh, de frauderen? Waarom? Omdat ze het water misschien al aan de lippen staat. Weet niet, omdat het al zo'n godsgroeke grote chaos is nu... met de hele fosfaatreductie en overal meer. Ja, op laatst, die boeren die worden ook wel creatief. En misschien is dat wel de laatste strohalm wat ze kunnen pakken... van nou, het dan op de ene kant niet wil. Ja, ja. dan moeten we maar via de andere kant doen. Zou dat het zijn? Ja, ja, dat denk ik wel. Want je hebt zitten rekenen, hoeveel, hoeveel verdien je eraan als je bijvoorbeeld uh, twee kalveren wegschrijft? Ja, ik denk 1500 euro op jouw basis per koe. Ligt eraan hoe hoog je de kostprijs hebt. Uh. Maar ja, de administratieve romslomp en het risico waar je ermee hebt, dat is groter. Want wat gebeurt er als je bedrijf, want die bedrijven worden geblokkeerd nu? Ja, uh, wat betekent dat? Die bedrijven die staan nu op slot. En die mogen de eerste twee maanden mogen ze niks aan of afvoeren. Dus ze moeten ze eerst ervoor zorgen dat de administratie allemaal weer op orde komt. Nou, En dat doen ze door middel van uh, dna trekking van uh, de moederkoe. En dan moet het kalf moet er nog bij gevonden worden. Mm -hmm. Ja, dat kan, dan wel een heel, uh, dat kan dan wel een hele zoektocht worden. Mm. Waar de kalf is geblim. Ken je nog andere uh, manieren om te frauderen? Want we hebben nu dat wegschrijven. Ik hoorde er zelf eentje om in Duitsland een ja. koe te kopen... Ja, ja. Uh, hoe, hoe ja. gaat die ook alweer? Die, die is ook al heel oud. Oh. <laughs> ja, ja, die is ook al oud. Die is, uh, ja, de je in Duitsland de koop je een koe, wat net voor de eerste keer heeft gekauft. Ja. Het kalf blijft in Duitsland. De koe haal je hier naartoe, naar Nederland. Nou, je melkt hem hier. En dan pas als die koe weer opnieuw een kalf krijgt, pas dan meld je hem aan als koe. Dus de, na twee jaar of zo? Ja na, jaar, jaar. Andere, ja, na een jaar dan meld je hem hier pas aan als koe. Maar dan kon je die koe die je dan wel gewoon al die tijd melken. Dus dat gebeurt ook gewoon. Want alles wat kan, dat gebeurt waarschijnlijk. Ja, maar de vraag is, waarom doen ze dat? Ja, nee, dat heb je uitgelegd. Ja, ja, ja, denk dat omdat dat zo'n grote chaos is. Ja, en Ze moeten wel niet uitweg zoeken. Ja. En hoeveel manieren zijn er om te frauderen? Ja, ik hoor vanmiddag 21, 22 stuks. Oh ja? Ja, ja. Ja, ik, ik keur het absoluut niet goed. Maar ik geloof nooit dat er 2100 ja. bent. Zij weten het ook niet, de dames. Nee, het is altijd die onschuldige koe. Die altijd, altijd die onschuldige koe? Altijd die onschuldige koe, die heeft het gedaan. Ja. ja. ja. Politiek verslaggever Marlene de De komende dagen laat de minister dus bedrijf blokkeren. Wat betekent dat precies? Ja, dat betekent eigenlijk dat uh, de boerderijen uh, stil liggen, plat liggen. Je hoorde het net al even van de boer... Frans, als ik het goed zeg. Ja. Ja. De dieren moeten gewoon binnen de hekken blijven. Melken mag wel, dat moet natuurlijk ook. Hè. En die melk moet ook, kan ook verkocht worden. Maar het gaat echt om de aan- en afvoer van de dieren. En dat is natuurlijk heel slecht voor de handel. En technisch gezien zitten die boerderijen gewoon op slot. En heeft dat niet ontzettend grote impact op de, op de hele landbouwsector? Ja, dat heeft het zeker. Ja, het is natuurlijk heel vervelend voor die boeren. Hoorde je net ook al even. En het straalt ook verder af op de hele sector... Maar een sterk signaal is al eenmaal nodig, zei de minister vandaag. Het gaat om minister Schouten van Landbouw. Zij zegt dat deze fraude namelijk ook echte grote problemen kan opleveren. En het gaat hier ook nog om een veel groter belang. Dit is niet alleen het financiële belang van die boer. Maar dit systeem registreert ook uh, waar dieren zich uh, bevinden. En dat moeten we juist heel goed weten op het moment dat er een dierziekte uitbreekt. Dus het is een veel groter belang dan alleen het individuele belang van die boer. Dit gaat over, uh, in het uiterste geval zelfs de volksgezondheid. Maar is dat nu het geval, dat de volksgezondheid in gevaar is? Op dit moment is er geen dierziekte. Dus is er ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat wil ik wel graag benadrukken. Tegelijkertijd moeten we daarom zorgen dat we zo snel mogelijk dat, uh, dat registratiesysteem weer op orde hebben. Uh, want we kunnen het ons niet veroorloven uh, daarmee te wachten. Ja, je hoort het. Nu geen uh, schadelijke invloed op onze volksgezondheid. Maar als er een dierziekte uitbreekt, ja, dan is zo'n goed werkend registratiesysteem gewoon heel erg belangrijk. De minister wil dan ook vaart maken met de maatregelen. Ze waarschuwt uh, dat alle frauderende boeren ook voor naheffingen. Ze zegt: uh, ja, jongens, die subsidies kunnen jullie ook uiteindelijk ontnomen worden. Of in het ergste geval zou ze bereid zijn om een uh, strafrechtelijke vervolging uh, in te zetten. Ja, wie precies in aanmerking komt voor welke straf. Af, dat gaat het ministerie per boerderij bekijken. En hoe heeft de sector gereageerd op deze maatregelen? Ja, Vanmorgen waren een aantal van die vertegenwoordigers uit de, de sector... Eh, op bezoek bij het ministerie om te horen wat nou allemaal precies gebeurd is. En die zeiden na afloop eigenlijk volledig achter de maatregelen... van de minister te staan. Eh, ze zeggen, ja, je schaadt hier gewoon ook het vertrouwen mee... van de consumenten van, van jou en mij in de hele sector, de boerensector. En daarom is het bijvoorbeeld volgens Wim Meulenbroek van LTO... tijd dat er een stevig signaal wordt afgegeven. Nou, ik vind het dom, uh, uh, zeg maar, onverstandig. Dat boeren zich uh, uh, uh, bewust laten verleiden om met dat systeem op die manier om te gaan. Ja, dat is wel heel erg uh, triest. Zijn ze daar nou veel rijker van geworden? Nee, dat denk ik niet. Het is gewoon gerommel in de marge. Mensen schieten daar niets mee op. Of ja, niets. Heel weinig mee op. En ze nemen toch grote risico's. Vindt u het voldoende straf voor de betreffende boeren? Waar het, waar het vooral om gaat... is dat er, vind ik... dat er een signaal vanuit mag gaan. Dus, en dat mag heel stevig zijn. Want dit mag niet meer gebeuren. Maar er mag best een signaal vanuit gaan. Absoluut. Ja, en of het bij deze... Ruim 2000 boerderijen blijft, is nog maar een vraag. Want de inspecties blijven doorgaan. Dit is echt een soort tussenstapje. Uh, dus het uh, uh, aantal kan nog een stuk verder oplopen. Uh, maar dat moeten we bezien. En dat zullen we horen van uh, de minister van Landbouw, uh, Carola Schouten. Dankjewel, Marleen de Roy. En we gaan weer naar het verkeer. Wijnand Swaan, hoe is het op de weg? Nou, meeste vertraging zien we in het midden van, van het land... als naast leef van een paar ongelukken. In Flevoland staat het vooral stil op de A6... Muiden richting Lelystad bij Almere Buiten-Oost. Daar botsten diverse auto's op elkaar. Die worden nu geborgen. Er staat 8 kilometer file met een uur vertraging. Op de A28 Zwolle richting Groningen is de rijbaan weer vrij... na een ongeluk bij de wijk. En dat geldt ook voor de A2 bij Eindhoven richting het zuiden. Dat was een aanrijding bij Knoop en de Hoogt. Het loopt vooral nog vast op de A. 58 vanuit Tilburg, daar staat vanaf Moergestel 15 kilometer fieden. Een vrij bijzondere aanval in Syrië. De Amerikanen vielen pro-Assad-soldaten aan... waarbij ruim 100 strijders omkwamen en dat komt niet vaak voor. Correspondent Arjan van der Horst, waarom nu dan wel? De Amerikanen zeggen dat ze uit zelfverdediging hebben gehandeld. Het was volgens de Pentagon een reactie op een zware aanval van troepen pro-Assad troepen op een hoofdkwartier van de Syrian Democratic Forces. Nou, die strijdkrachten kennen we. Daar maakte ook de Koerdische militie, YPG, deel van uit. En je weet, die, deze militie was een belangrijke... zo niet de belangrijkste bondgenoot van de Amerikanen... in de strijd tegen de Islamitische Staat in Syrië. Mm -hmm. En dat hoofdkwartier ja, dat werd aangevallen met tanks en zware artillerie. En de Amerikanen sprongen in de bres om hun ja, Koerdische bondgenoten te beschermen. Ja, en je zei het al, hè, bij die tegenaanval... Kwam maar volgens de Amerikanen ongeveer honderd strijders om het leven. Zelfverdediging zegt het Pentagon dus. Maar ja, het Syrische regime denkt daar natuurlijk anders over. Die noemde de aanval van de Amerikanen een daad van agressie. En de, v de VS is wel al langer betrokken bij de strijd in Syrië. Wat doen ze norm normaliter? Is dit zo uitzonderlijk? Ja, dit doen ze in ieder geval niet, althans niet zo vaak. Hè. Er was vorig jaar natuurlijk die Amerikaanse aanval... met Tomahawk-raket op een Syrische luchtmachtbasis... als vergelding voor een gifgasaanval op burgers... In juni schoten ze een Syrisch toestel uit de lucht... dat uh, Koerdische bondgenoten aanviel. Ja, en ze hebben een keer een luchtaanval uitgevoerd op Syrische troepen. Die als een bedreiging zagen voor een Amerikaanse basis in Syrië. Maar dat is het dan wel. De Amerikanen ja. zijn doorgaans erg terughoudend... als het gaat om uh, directe aanvallen op het Syrische regime. Ook omdat ze ja, een directe confrontatie met de Russen willen vermijden. Wat ze wel doen, is de islamitische staat aanvallen. Of ja, wat er nu nog van over is. En ze ondersteunen verlening aan deze Koerdische milities. De Amerikanen hebben ongeveer 2000 manschappen in Syrië aan de grond. Um, ja, zoals er bij die aanval op Raqqa uh, eerder vorig jaar... Die, ja, dat was de officieuze hoofdstad van die S... een Amerikaanse eenheid gestationeerd op 30 kilometer afstand van de stad... Ja, die dan de Koerdische opmars ondersteunen... met onder meer artilleriebeschietingen. En ze geven natuurlijk heel veel steun vanuit de lucht... met drones en gevechtstoestellen. Maar op de grond... Ja, Geven de Amerikanen voornamelijk logistieke ondersteuning... aan de Koerdische milities. Ja, en de Amerikanen en de rest van de West-coalitie... kregen de laatste tijd juist veel kritiek van de Koerden. Nu, want nu IS verslagen is, zouden zij geen steun krijgen. Dat gaat natuurlijk over uh, ja, de aanvallen uh, op Afrin door Turkije. Verandert dat nu? Dat betwijfel ik. Uh, die, die kritiek kwam vooral natuurlijk... naar dat offensief tegen Afrin... Ja, dat in Koerdische handen is. Maar daar staan Koerden en Amerikanen tegenover... een andere tegenstander. Uh, niet uh, de Syriërs, maar de Turken. En de Amerikanen ja, leven nu al lange tijd... op hele gespannen voet met uh, Ankara. Maar het is en blijft een NAVO-bondgenoot natuurlijk. En Turkije heeft naar Amerika... Ja, de grootste strijdkrachten binnen het bondgenootschap. Dus je ziet dat de Amerikanen gewoon wat terughoudender zijn als het gaat om een militaire confrontatie met de Turken. Dat kan overigens natuurlijk wel veranderen als de Turken uh, directe aanvallen gaan uitvoeren op Amerikaanse strijdkrachten die in het gebied aanwezig zijn. Maar tot nu toe ja, zijn de Amerikanen wat voorzichtiger geweest. Ze proberen ja, te laveren in het hele geopolitieke wespennest van Syrië. Die terughoudendheid hebben ze dan natuurlijk wat minder... als het gaat om Kusham, waar die aanval van uh, gisteren plaatsvond... waar de dreiging van pro-Assad-troepen kwam. Al is dat trouwens ook niet zonder risico's... omdat ja, de Russen aan de kant van het Syrische regime staan. En uh, zo waarschuwden de Amerikanen uh, via een ja, aparte hotline... Voor, voor de zekerheid wel de nabijgelegen Russische troepen... voordat ze die aanval openden. Goed, dankjewel Arjan van der Horst. Nieuws en Go. Ja, Noord-Korea showt vandaag haar twee gezichten. In het land zelf marcheerden vanmorgen ruim 13.000 militairen tijdens een militaire parade. Ja. Maar in buurland Zuid-Korea zien we het meer verzoenende gezicht van Noord-Korea. Daar trad bijna op hetzelfde moment een Noord-Koreaans orkest op. En dat gebeurt normaal eigenlijk nooit. En zeker niet na de oplopende spanningen afgelopen jaar tussen de twee Korea's. Verslaggever Josephine Tre Trehi zag de eerste bezoekers binnenkomen. Duizend mensen komen er op het concert af vanavond. Een gedeelte daarvan is uitgenodigd hier door de gemeente... Maar het grootste gedeelte heeft een kaartje gekregen via een loterij. We won een ticket loterij, ja. Dus je bent heel blij? Ja, we zijn blij. We willen het concert nu zien. Een gemixt publiek eigenlijk, oudere mensen, maar ook jongeren. Komen aangelopen, dikke jassen. Het is hartstikke koud buiten. Kedongan, 사실, que, 오래, eh. Iedereen heeft het erover hoe bijzonder het is... Dat dit concert hier plaatsvindt. Eer deze meneer zegt dat hij hier komt vanavond omdat hij het belangrijk vindt. Hij ziet het inderdaad als een stapje dichter bij vrede. Twee jongens, twee studenten, komen ook aangelopen, petjes op, op gimpen. Het is our land. Heeft Ja, yes, Divided. Oké. Okay. En het The, from North Korea and South Korea, with uh, together in concert. So we uh, anticipating this concert so very much. <laughs> het is heel belangrijk voor hem, zegt hij, dat het samen, yes. dat het een concert is van Noord en Zuid Korea samen na zo lang gescheiden zijn. Ken je de muziek ook? Do you know the music? Mm, no way. I didn't ever heard. That. Hij heeft het nog nooit gehoord, dus hij is heel benieuwd. I think it will be a great step to to unity. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you, Ontzettend veel beveiliging voor de deur van het gebouw waar het concert wordt gegeven. Er wordt een haag van politiemannen met liggevend gele jacks gevormd die achter een oranje lint staan. Ik mag zelf niet mee naar binnen, want er is maar één iemand uitgenodigd van de buitenlandse media. Maar op internet kan je wel muziek horen van het Sam Gion. Orkest! En anderhalf uur later komen de mensen weer naar buiten. Ik zie weer dezelfde jongens die ik ook aan het begin had geïnterviewd. It was my first time to go to Nurse Korea concert and the song is very familiar and it was very impressive for me. 50 years overbroken, broken but hij, kan, hij vindt het moeilijk om uit te leggen waarom het hem zoveel doet. Maar nadat al die jaren hij dit kan meemaken en zo'n concert van Noord-Koreaanse artiesten kan zien, doet hem heel veel, zeg ja. yes. It's very embarrassing. So we we need to go now. Thank you very much. Welcome. Welkom. Komt de andere meneer aangelopen, steekt een sigaretje op. Very exciting. Jouw tweede generatie, Noord-Korea en vader en moeder Noord-Korea en dan 1915 and then, ook hem heeft Yugi het veel War. gedaan. Zijn ouders waren War. War. War. allebei noord koreaans War. My father and mother, uh, South Korea. Uh. Hij vertelde dat hij tijdens het concert aan zijn moeder moest denken en hoe the... graag zij father, hier and and bij was and geweest. En dan my mother and the memory. In my heart and the tears. Hij denkt dat het een goede stap is. I think, think en I think. En hij hoopt ook dat het vervolg zal krijgen. De toenadering continue. tussen Noord en Zuid-Korea. En exchange. I wish. I wish. Boing. Zometeen de drie vicepremiers Kaisha Ollongren, Carola Schouten en Hugo de Jonge... schoven op uitnodiging van onze verslaggever Wilma Borgman aan... onder de terraswarmer van restaurant Lude in Den Haag. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Ik ben wel een boef, ik zeg niet dat ik de liefste jongen van de klas ben. Willem Holleder verklaarde de hele dag voor de rechtbank in Amsterdam. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie.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 We gaan allereerst voor verder gaan met nieuws en gaan naar het NOS-journaal met Jeroen Chapkema. Het dodental door de aardbeving in Taiwan is opgelopen naar 10. Zeven mensen worden nog vermist na de beving van dinsdag aan de oostkust van het land. Sindsdien zijn er al meer dan 200 naschokken geweest en gevreesd wordt voor nieuwe bevingen. De permanente beveiliging rond de strafkliniek in Den Dolder blijft van kracht. De bewaking van het terrein en de omgeving van strafkliniek Aventurijn... werd eind vorig jaar ingesteld na de dood van Anne Faber. Zij was verkracht en vermoord door Michael P. Die werd behandeld in de kliniek. Het is nog altijd onduidelijk waaraan de man is overleden... die vorige week in Waddingsveen werd gearresteerd. Op zijn lichaam zijn alleen bloeduitstortingen... en oppervlakkige huidbeschadigingen gevonden... maar geen breuken of aanwijzingen voor geweld op de hals. En het KNMI waarschuwt dat het morgen glad kan worden door sneeuw. Voor het hele land is code geel afgekondigd. En vanwege de verwachte sneeuwval heeft de KLM voor morgen 52 Europese vluchten geannuleerd. Ja, en meer over het weer met uh, Willemijn Hubert. Ja, en meneer Jeroen. Mag jij, mag jij ja. verder op voorbeduren? Ja, er valt zo'n. 2 tot 4 centimeter waarschijnlijk in vooral het westen van het land. En dat begint dan morgenochtend. Ik denk wel net na de spits uh, in elk geval. En uh, de temperatuur gaat ook oplopen. Dus erachter gaat die neerslag, die sneeuw over in regen. Nou, dat kan natuurlijk ook wel tot gladde situaties uh, leiden... En hopelijk zijn we er daarna weer een tijdje vanaf. In het oosten is het wat dat betreft wat rustiger. Daar begint de dag met zonneschijn. Is het ook droog en dan komt dat sneeuwgebied eigenlijk pas in de middag en ook avond aan. En dan is de activiteit er al heel erg aan het uitgaan. Dus ik verwacht dat in het oosten de problemen ook wel een stukje minder zullen zijn, wat dat betreft. Aha. En de rest van de week? Um, dan hebben we het weekend waarbij het zaterdag... waarschijnlijk grotendeels droog uh, gaat zijn. Maar in de nacht naar zondag krijgen we te maken met een nieuw neerslaggebied... wat ook sneeuw op gaat uh, leveren. Dat is zondagochtend dan weer ons land uitgetrokken. En zondag overdag af en toe een beetje zon... maar ook nog wel enkele winterse buien. Dus soms ook wel wat natte sneeuw erbij. Goed. Nou, dan uh, moeten we daar maar... Welke code was het? Code geel. Doen... code geel. Code geel. Code geel, oké. Dankjewel. Morgenochtend Morgen volgt het vanaf acht uur in Zeeland. <laughs> en we gaan naar het verkeer met Weiland Zwaan. Het is op zich niet drukker dan gebruikelijk voor een donderdag. De meeste files staan in het midden van het land. Maar ook bij Rotterdam zijn ze soms wel aan de lange kant. Op de A6 Muiden richting Lelystad gebeurde daarbij een ongeluk bij Almere Buiten. Daar staat nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. Maar de rijbaan is weer open. A12 Arnhem richting Utrecht. Of eigenlijk nog iets verder richting Den Haag. Tussen Driebergen en de Meren. 14 kilometer met een half uur op onthoud. Op de A50 is vrij veel vertraging op verschillende plaatsen. Van Apeldoorn naar Os. Tussen de afritte Hoenderlo en Renkum, nu 17 kilometer. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ook wat meer oponthoud dan je zou mogen verwachten. Tussen Moergestel en Knoop en Batadorp, 16 kilometer met drie kwartier vertraging. Had te maken met een ongeluk op de A2 bij Eindhoven, maar de weg is daar weer vrij. Wij zijn nieuw. Nieuw ten. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal.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 Een jaar geleden waren Kajsja Ollongren, Carola Schouten en Hugo de Jonge nog wethouder en Kamerlid. Nu zijn ze met z'n drieën al meer dan 100 dagen vicepremier in het kabinet Rutte III. En voor het eerst sinds dit kabinet op stoom is, geeft ze samen een interview aan politiek verslaggever Wilma Borgman... in restaurant Lude op het Plein in Den Haag. Hier aan tafel, op het terras op het Plein in Den Haag, ondanks de koude omstandigheden... de drie vicepremiers van het kabinet. Carola Schouten van de ChristenUnie, Kajsja Ollongren van D66, Hugo de Jonge van het TV... Het kabinet zit honderd dagen in het zadel. En dat vonden wij reden om even te kijken hoe het gaat met deze coalitie. Fijn dat u dit allemaal wilde. De eerste honderd dagen zitten erop. Twee Rotterdammers en een Amsterdammer aan tafel. Hebben jullie Rotterdammers, Schout en de jongen het Olongren al vergeven dat ze een Ajax-ziet is? Ja, we zijn daar heel mild in. We zijn daar heel mild in, jullie dingen. Maar het is wel leuk dat dit een heel Rotterdams kabinet is natuurlijk. Uh, Rotterdams in de samenstelling ervan. Want volgens mij hebben er nog nooit zoveel Rotterdammers in één kabinet gezeten. Maar ook wel in de attitude ervan. Het de attitude? Is een, ja, in de zin van het zijn het zijn best heel veel uh, ex-wethouders. Uh, dat geldt natuurlijk ook ja. voor, uh, voor Kaija. Uh, maar dat geldt eigenlijk voor uh, volgens mij wel ongeveer de helft van het kabinet. En dat geeft ons, nou ja, misschien nog wel iets dynamiek Rotterdams. In de zin van uh, gewoon lekker aan de slag, nuchter, praktisch aan het werk. Ja. Het mooie vind ik wel van het kabinet is dat het niet zozeer gaat om inderdaad van waar komen we allemaal vandaan, al worden daar natuurlijk wel grappen over gemaakt, maar uh, merken we dat er echt een, een soort houding is van de schouders eronder, hard aan de slag en, uh, en dat dat ook uh, ja, in de onderlinge sfeer ook wel zo is. Dat we, je hebt ook veel beleidsterreinen die ook wel weer overlappen. En uh, dan is het ook heel mooi als je bijvoorbeeld ook met elkaar een bergbezoek kan. En ook echt wel... Uh, het is niet, een plan is niet alleen van jezelf. Het is ook echt van het kabinet. En ja. uh, dat doe je dus ook met elkaar. Ja. Ja. Even naar hoe dat gaat met jullie drieën. Want jullie zijn de drie vicepremiers. En jullie moeten uh, de, de, de partijpolitieke lijn bewaakt. Hebben jullie bijvoorbeeld een WhatsApp groep met elkaar, met z'n drieën? Nou, we hebben wel veel contact. Uh, we hebben eigenlijk een groepje dat heel ouderwets uh, op de SMS. SMS, ja. Maar dat werkt prima. Nee. Uh, en we hebben... Uh, we zien elkaar natuurlijk ook heel vaak. Hè? Minstens drie keer in de week. Maandag, dinsdag en vrijdag. En ook nog wel eens tussendoor. Dus uh, we Want hebben echt maandag veel intensief bij het contact. Beraad, vrijdag natuurlijk in de treinverzaal. en wanneer dan tussendoor? Dinsdag hebben we ook nog overleg uh, MP vice MP's. Hè? Want dat is de, de vierde natuurlijk in ons team. Mark Rutte. Mark Rutte die hoort ja. er ook bij. Ja. Ja. En uh, als jullie op maandag bij elkaar zitten, um, wat wordt daar eigenlijk besproken? Hoe gaat dat dan? Het gaat ook over de politieke actualiteit. Zaken de zaken de voorzitters, de premier en de drie vicepremier. Ja. ja, dus het heeft soms ook gewoon ook wel een, een karakter dat je... Nou, iets wat er speelt uh, in de media, dat je dat ook bespreekt met elkaar. Of dat in de Kamer uh, ook iets speelt. Um, en uh, natuurlijk gaat het ook over de plannen uit het regeerakkoord. Um, wij zijn uh, bezig om dat uit te voeren. En uh, in principe is daar gewoon wel bij, bij je vormen uh, de plannen. En uh, de fractievoorzitters die horen dan natuurlijk wel hoe de plannen zijn ook als het in de Kamer ligt. Maar zij zijn tegelijkertijd de bewakers ook van het coalitieakkoord. Um, dus uh, uh, uh, we hebben dan ook al discussies over... hoe hebben zij het bedoeld toen zij het opschreven in het coalitieakkoord. En dan is het aan ons vervolgens om daar rekening ook mee te houden... in uh, de uitwerking van de plannen. Maar het is natuurlijk de bedoeling, mevrouw Ollende... dat daar de politieke problemen worden voorkomen. Dat daar de brandjes worden geblust. Ja, tegelijkertijd proberen we niet alles op dat coalitieoverleg te richten. Hè? Het is zo dat het kabinet op vrijdag neemt besluiten. De Kamer moet dat gewoon bespreken en goedkeuren. Maar precies zoals Carola het net zegt... er is, een, er is lang onderhandeld over het regeerakkoord... Dat ligt er. Dat is de basis van alles. Er zijn vier toch behoorlijk verschillende partijen. Dus het is ontzettend belangrijk. We zijn ook met z'n vieren. Dat is ook nog uniek hè, met zoveel partijen. Het is echt belangrijk dat je die politieke koers bewaakt op hoofdlijnen. Uh, en inderdaad, als het spannend wordt, moet je het daar even bespreken. En voorkomen dat het ingewikkeld gaat worden. Ja, voorkomen dat het ingewikkeld wordt. Is dan de bedoeling dat daar de fractiediscipline wordt afgesproken? Van hou jij de fracties in de gaten? Het nee, en... wordt wel gedacht. Hè? Dus dat we dat we aan elkaar de agenda en de stemmingslijsten zitten voor te lezen, maar dat is juist helemaal niet wat we doen. Wat we doen is inderdaad, wat, wat Carola en Kajsa schetsen... op basis van de politieke actualiteit kijken van... hé jongens, hoe hebben we ons hiertoe te verhouden? Maar kijk, ja, zo'n coalitie kan natuurlijk alleen maar werken... als je elkaar ook een beetje de ruimte gunt. Hè, dit is een spannende combinatie, zou je kunnen zeggen. Eh, het is, eh, deze combinatie hebben we niet veel eerder gezien natuurlijk. Sowieso niet in, in de vorm van met vier partijen... en maar één zetelmeerderheid. En als je elkaar heel krampachtig de les gaat zitten lezen... en, eh, en, en, en precies aan elkaar zou willen denken wat een ander moet vinden, ja, dan wordt het pas echt ingewikkeld. Dus je moet juist kleur op de wangen houden, ruimte houden, eh, om, eh, ja, om ook echt je eigen geluid in de fractie, in ieder geval je eigen geluid, te kunnen laten horen. Het en kabinet de, moet en een, dat een eenheid zijn, maar de fracties mogen juist verschillend zijn. Ja, ja, ja. en dat overleg van maandag is om af te spreken waar het kabinet die eenheid is en waar de fracties de eigen kleuring kunnen geven. Ook dat, ook dat kan voorkomen, maar dan altijd wel op hoofdlijn. Hè? Dus nooit, nooit uh, dat we daar stemmingen gaan zitten bespreken. Of dat we daar, nou wat ik zeg, dat we daar de agenda voor de ministerraad was gaan zitten doornemen. Dus het, is wel grap, het is wel grappig, want uh, het is ook altijd best een ontspannen sfeer. Dat ja. is het dus, gezellig. Nou, we, we, op de kamer, we zitten altijd op de kamer van, uh, van Hugo de Jonge. En die heeft een hele grote uh, televisie er hangen met teletekst erop. En dat was één dat maandag voetbal, dat wij uh, daar zaten en opeens, uh, en we hadden het best gezellig met elkaar. En plopte erop, op, er kwam er een eentje. er is spanning in de coalitie. En uh, wij keken elkaar inderdaad aan en we dachten, wie, met wie hebben we nu spanning? Dus het is ook een... En wie had u spanning? Nou ja, dat wisten we dus ook niet, want er was geen spanning. Alleen uh, je ziet dus dat daar soms ook wat meer, uh, ja soms lijkt op, op wat er, dat er allemaal uh, gedoe is. Uh, terwijl we gewoon daar ook op, nou gewoon ook wel soms inhoudelijke discussies hebben. Maar uh, soms ook gewoon praktische dingen afspreken daar. Hebben jullie bondjes met z'n drieën? Bijvoorbeeld tegen de vierde in niet de drie in Boende, maar de vierde in Boende. tegenover Rutte. Hebben jullie dan, spreek jullie met elkaar strategieën af van zo gaan we dit doen of zo gaan we dat? Nee? Nee. nee maar dat, zo, nee, zo werkt het inderdaad nou, niet. zo ook gek zijn. Nou zei ik ook, we zijn ook eigenlijk met z'n vieren. En we zijn niet helemaal compleet hier vanavond. Nou ja, goed, uit... Waarom had je hem eigenlijk niet uitgenodigd? Ik wilde ja, met de, de, de vicepremier. Oh, de premier heeft elke vrijdagmiddag een moment. Ja, dat is ik gun jullie ook een mooi moment op de radio. Deze donderdagmiddag. Um, als vicepremier ben je natuurlijk ook de, de, de, de eerste in lijn van je partij in het kabinet. Dus je moet, er wordt ook van jullie verwacht dat, uh, dat u de partijkleuring geeft. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe doen jullie dat? Dat, dat vraagt zichtbaarheid, neem ik aan. Hoe, hoe, um, hoe kiezen jullie daarvoor? Nou, ik vond dat Hugo zei het eigenlijk net heel mooi. Hè? We hebben eigenlijk een coalitie die alleen maar kan werken... als iedereen de eigen kleur uh, voldoende kan laten zien. Een beetje kleur op de wangen houden. Uh, dat is volgens mij al uh, aan de tafel van de onderhandelaars zo, zo besproken. De coalitie kan alleen werken, zulke verschillende partijen... als je herkenbaar blijft. Dat is natuurlijk ook gebeurd door het akkoord. Dat is ook gebeurd door de keuzes van de verdeling van de departementen. Uh, en dat is dus, geldt dus niet alleen voor ons. Hè? Dat geldt eigenlijk voor iedere minister en staatssecretaris. Dat er echt ruimte is voor het zetten van die accenten, dat gunnen we elkaar. En zo praten we er ook over. Ja, maar dan moet je ook zichtbaar zijn, toch? Je moet ook jezelf laten zien. Je moet ook zelf naar voren schuiven als onderdeel van je politieke beweging. Hoe gaat dat? Ja, hoor, de keer, we zitten daar natuurlijk niet in, in vier verschillende smaldelen in het kabinet aan tafel. Iedereen zit daar met zijn eigen portefeuille. Uh, uh, het komt ook eigenlijk niet zo voor dat je op donderdagavond heeft iedereen BPO, bewindspersonen overlegd. Waar de, de ministerraad de... wordt voorbereid voor de volgende ja, dag. Ja, maar dan spreek je eigenlijk toch niet zo af en hoe gaan we hier als smaldeel in dat is eigenlijk toch niet zo heel erg wat je doet. Dat zou ook wel raar zijn, want dan zou je bij elk voorstel ongeveer kunnen uittekenen wie wat vindt. Veel wat, wat er wordt besproken... heeft helemaal niet zo'n heel partijpolitiek karakter natuurlijk. Heeft vooral een bestuurlijk karakter. Hoe vind je het verstandig om de keuzes te maken... Uh, die nu nodig zijn? Soms zit daar een meer partijpolitiek karakter in. Dat kan voorkomen. Maar meestal eigenlijk niet. En, en ja, je hebt je, heb je uh, uh, soms inderdaad... Uh, als smalde ergens toe te verhouden. Maar veel vaker is dat eigenlijk gewoon helemaal niet, uh, niet aan de orde. Dus ja, ik weet niet of dat bij jullie uh, minutieus wordt afgesproken. Maar dan heb nee, ik dat hiervan nog niet veel Helemaal uh, niet, helemaal niet. Vaak zijn er dossiers die helemaal niet partijpolitiek zijn, maar gewoon willen dat het goed gebeurt. Neem nou hoe Erik Wiebes nu omgaat met Groningen. Dat doet hij met steun van ons allemaal. We, we willen hem ook helpen, we trekken gegeven. daar ook samen in op. Precies, We gaan ook onze, op onze eigen portefeuilles proberen daar te ondersteunen en samen te werken. Dus dat is, in die zin herken ik heel erg wat er gezegd werd over de schouders eronder, Rotterdamse mentaliteit. En dat teamgevoel, dat is eigenlijk net zo belangrijk als dat andere punt. Namelijk dat we graag ook wel herkenbaar willen blijven als D66, Christen, die CDA en VVD. Maar je bent in zeker zin toch ook wel concurrenten van elkaar? Je houdt in het kabinet uiteraard wel je eigen smaldeel in de gaten. Dat is ook wel een rol van je als vicepremier. Dat je weet dat als er bepaalde punten zijn die, die belangrijk zijn ook voor je, voor je partij... Dat, daar ook wel, dat dat in ieder geval meegewogen wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de, aan de bewindspersoon hoe hij daar invulling aan geeft. Maar je, hebt, je weet dat daar inderdaad op onderdelen dat partijen verschillend ook over zaken denken. We hebben afspraken in het regeerakkoord je invulling aan. Maar uh, je, als je daar denkt van hé, hey, maar dat is wel een, een onderdeel waar we gewoon uh, veel discussie over hebben gehad bij de formatie mogelijk. Dus hou er rekening mee dat. Of uh, nou ja, be, bepaalde onderdelen uh, moeten we toch nog eens even goed bekijken of dat inderdaad recht doet aan wel, alle, alle discussies. Uh -huh. um, dan heb je daar wel een rol in. Dat hoort ook bij je vicepremierrol. Ja. Maar uh -huh. tegelijkertijd uh, zie ik ook inderdaad in, uh, als je gewoon met elkaar aan het werk bent. nou Ik denk dat GAS ook een heel mooi voorbeeld is. En Dat is ook een dossier dat veel breder gaat dan alleen het gas zelf. De, de, de Keizer is bezig ook natuurlijk met, ja. met, met de, de versterking, met, met de woningen. Maar uh, dat is de niet zo'n Politieke discussie. Nee, ja. dus, dus sommige zaken zijn ook echt wel die je gewoon met elkaar oppakt en, uh, en dat je ook weet uh, dit moeten we met elkaar doen. Hier staan we voor, met elkaar ja. ook ervoor. Maar uh, sommige zaken die ook, ook wat meer waarvan je weet dat er ook discussie kan komen in de Kamer, heb je ook wel met elkaar er even over van uh, doen we recht aan uh, wat er is afgesproken. Ja, dat, is, dat is wel een belangrijke. En Carola overigens, is heel handig. Carola was natuurlijk, uh, anders dan wij, was Carola wel bij die onderhandelingen. En Carola weet ook van haven tot voor hoe, hoe de discussies zijn gelopen? Wie wat kredsbaar? vond. Nee, dat, dat maakt dat wij Carola vaak bellen en aan haar vragen hoe zat het ook al in. Oh ja? Nou, dat is heel handig juist. Ja. Dat is heel goed en, en dat, is, dat is denk ik een belangrijke taak. Dus het is niet zozeer een, een hele strakke bewaking van de partijlijn in het kabinet ofzo, maar het is wel wetend hoe de verhoudingen, de krachtsverhoudingen vervolgens ook binnen de coalitie in de Kamer liggen. Even waarschuwen van, joh, pas op, als je dit nu niet voldoende meeneemt in je brief weet je wel dat je straks misschien wel onze fractie tegenover je vindt. Dus dat moet je niet willen. Heb je het wel goed afgestemd? Weet je, dat, dat type meedenken eigenlijk. Waar heeft u... Weet u dat nog? Waar u mevrouw Schouten over belt? Mevrouw Lengren over een kwestie die speelde... waarbij mevrouw Schouten precies wist wat er in de formatie was afgesproken. Kunt u zich dat herinneren? Nou, dat is volgens mij diverse malen al gebeurd. Soms vraag ik mezelf af of er überhaupt wel andere mensen aanwezig waren... dan mevrouw Schouten, want ze ja, weet... weten af. Uh, maar Buiten Koolwezen weet inderdaad ook heel veel. Ook, uh, heel veel. Ja. Ja. En dan hebben we het over met elkaar... Van die discussie eigenlijk verlopen en, uh, en wat woorden daarbij, wat voor ja. beelden zijn daarbij? Ja. Ja. Uh, dus dat gaat ja. eigenlijk vrij automatisch. Een ander voorbeeld is de afspraken die we nu proberen te maken met de provincies, gemeenten en de waterschappen. Uh, dat is ook iets wat voortkomt uit het regeerakkoord. Ja. En ook dan is de kennis van mevrouw Schouten erg belangrijk. U heeft alle drie eigenlijk een vrij verschillende achtergrond. Uh, u neemt verschillende ervaringen mee ook naar deze coalitie. Uh, u vanuit de Kamer met uw ervaring op bij de formatie. U vanuit de ambtenarenrij, want u was heel lang een ambtenaar... de hoogste ambtenaar op het ministerie van Mark Rutte. Uh, u met uw ervaring in de lokale politiek, meneer De Jonge. Um, zie je dat terug in die vrijdagse discussies? Nemen jullie je eigen ervaring mee? Ja, u lacht mevrouw nou, Schaaf. Ik, de dit naar, ik, ik kijk ook inderdaad naar, naar, uh, naar Hugo De Jonge... die uh, inderdaad kan altijd heel vaak bij onderdelen zeggen... maar in de praktijk... Um, en um, gemeentes ervaren dit en let op dat. Um, dus ik merk inderdaad uh, bij Goh heel goed dat hij, uh, dat hij oog heeft inderdaad voor hoe het ook lokaal uh, nou ja, werkt. En hoe dat, dat soort processen lopen. Dus dat is heel goed. Uh, Keizer, ik ben altijd jaloers op, op hoe ze altijd weten hoe, hoe de informatiestromen allemaal gaan. In, in, uh, in zo'n bestuurlijk, zo bestuurlijk apparaat. Ja, dat is heel uh, En ja, ik, ik weet gewoon hoe Kamerleden ook wel naar brieven kijken en hoe daar ook... Uh, ja, hoe erop gereageerd wordt. Dus ik denk dat we elkaar daar juist heel erg in aanvullen. Maakt u gebruik van elkaars deskundigheid in deze? Ja, ik denk ja. dat we dat allemaal wel doen. Uh, en niet alleen binnen ons clubje met z'n drieën natuurlijk... maar eigenlijk toch ook wel breed binnen het kabinet. Uh, we hebben met, met Wouter Kolmees natuurlijk gewoon een geweldige rekenmeester uh, in huis. We hebben met Vert uh, uh, uh, uh, uh, met, met Grapperhaus een geweldige jurist in huis op heel veel terreinen. Uh, dus ja, we, we, hebben, we zijn in die zin vrij breed samengesteld. En ik, ik denk uh, dat, dat, uh, dat dat heel belangrijk is. En wat ik, maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, is dat het eigenlijk allemaal... Uh, ja, gewoon nuchtere praktische types zijn die gewoon vanaf dag 1 uh, op 27 oktober... Uh, daags na de beëdiging gewoon dag, lekker aan het werk gegaan ja. zijn. Ja. Ja. En wat misschien ook niet zo opvalt naar de buitenwereld toe is... dat in dit hele kabinet, er zijn maar drie mensen die ook in het vorige kabinet zaten. En Mark Rutte zelf en twee staatssecretarissen. Die, ja, die nu minister Dekker zijn. Dekker en Wiebes ja. die inderdaad precies. van staatssecretariaat ja. naar de minister zijn en gaan. En alle anderen, we hebben allemaal onze eigen achtergrond. Het is allemaal heel verschillend, maar de rest... Het is allemaal nieuw in deze functie. En wat betekent en dat, dat dan? Nou, dat geeft een, en ik geloof dat Mark dat ook wel eens heeft gegeven... dat geeft een enorme energie aan dat team. Nee, He, er is, uh... Niemand heeft een geschiedenis. Niemand heeft geschiedenis. Iedereen is super gemotiveerd. Ik zeg niet dat als je er al heel lang zit, dat je dan niet gemotiveerd bent. Maar iedereen is erg gemotiveerd om in deze, in deze bijzondere coalitie... Uh, op, op nieuwe plekken er uh, echt wat van te maken. Dat, dat voel ik echt als wij vrijdag in de treffenzaal zitten met elkaar. Ja, uh, iedere week. Je, je zou kunnen zeggen... U hebt een paar keer gezegd met z'n ja, deze vier partijen coalitie is ingewikkeld. Natuurlijk, je zou ook kunnen zeggen... het is met vier partijen minder ingewikkeld dan met z'n tweeën. Want als je met z'n tweeën ruzie hebt... dan heb je met z'n tweeën ruzie en dan heb je gelijk een crisis. Maar als je met z'n vieren bent, dan heb je misschien ook met z'n tweeën ruzie. En dan ligt niet gelijk het hele kabinet er is altijd wel op. iemand waar je het wel mee kan vinden, bedoel je dat? Nou, het ja. al ja, als het gezin ja, ja. maar groot genoeg is, is er vast een broer of zus waarmee nou, je het wel kan vinden. Misschien ja. zijn dan ruzies of inhoudelijke meningsverschillen minder bedreigend... voor het voorbestaan van een kabinet als dan wanneer het uit twee partijen bestaat. Het nou, bijzondere, denk ik, vooral is dat er geen uh, logische combinaties zijn. En dat merken we in de formatie ook al. Ja. Uh, je, je kan zeggen van, het is altijd dit blok tegenover het andere. Altijd bijvoorbeeld misschien vvd CDA... Als het, het, over het, als het een een gaat misschien of CDA-Christ-Unie tegenover D66 VPD. Dat is niet zo. Um, maar um, het midden werd wel eens wat smalend over gedaan. Het politieke, ik denk dat, het politieke midden. Maar ik denk dat juist het politieke midden ervoor zorgt dat er ook uh, erkenning is in het beleid uh, uh, in het land. Ja. En dat is ook een taak die wij hebben. Ja. En, en dus zeker in deze tijd, en zeker in een tijd die polariserend is, waar je eigenlijk allerlei. Maar veel aandacht naar de flanken gaat. Enorm veel aandacht naar de flanken, allerlei middelpuntvliedende krachten richting die flanken gaan. Is het juist belangrijk dat wij laten zien dat je vaak de, tot een oplossing komt in het midden? En dat je, dat je daar juist. En dat, ja, dat oogt wel eens genuanceerd. Of enerzijds, anderzijds. Ja, dat klopt. Maar daarmee doe je wel aan de volledige. Breedte recht die je ook daadwerkelijk terugvindt in de samenleving. En dan zou je kunnen zeggen, getalsmatig vertegenwoordigen of rusten dit kabinet eigenlijk misschien maar op 76 zetels. Maar je hebt een grotere breedte te vertegenwoordigen als kabinet. En, en we proberen altijd in het midden tot oplossingen te komen. Is dat dan een recept voor langdurig politiek geluk, mevrouw Allegrun? Tot slot, ja, dat, zo klinkt het bijna wel. Oh, hè? <lacht> nee, ik vind uh, toch, we hebben 100 dagen achter de rug. Uh, dat is uh, ja, zonder ruzies in goede harmonie gegaan, uh, en dat geeft vertrouwen. Uh, en iets anders wat mij veel vertrouwen geeft is dat onze instelling is... dat we niet op de departementen zitten om te bedenken hoe het moet in het land. Maar dat we het land ingaan om te praten hoe we het het beste kunnen oplossen. En dat is volgens mij hoe we allemaal in de wedstrijd zitten. Uh, we willen het niet in Den Haag bedenken. We willen het in het land samen uh, met de andere partners gaan doen. We zullen zien. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag Dank je wel. En wij gaan weer naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Oh, nou, nou, de, ja, de avondsplits is alweer wat aan het oplossen. Maar bij Utrecht en bij Arnhem zijn de dagelijkse files toch nog wel behoorlijk lang. Een paar opvallende zaken, het zijn er niet zoveel. Op de A35 en richting Zwolle gebeurde een ongeluk bij vierde West. Er staat nu twee kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Opvallend lang is de file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voorknoop het Oude Rijn, 10 kilometer. Op de A50 Apeldoorn richting Os, 11 kilometer tussen de afrit Hoenderlo en Renken met een half uur vertraging. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, bij Oorschot nog 7 kilometer... had te maken met een ongeluk een stuk verderop bij Eindhoven. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Besting, one, two, one. Onze wandeling door het culturele landschap voert ons vandaag naar Friesland. Aan de rand van Leeuwarden, in een gevangenis, opvangcentrum... en een politiebureau wordt het locatietheaterstuk Holstmeer opgevoerd. Een bijzonder toneelstuk, want de acteurs zijn echte gedetineerden... en vrouwen uit Vier, een behandelscentrum voor slachtoffers van geweld. Het stuk is onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden... Friesland Culturele Hoofdstad. Verslaggever Jeroen Wielaert ging gisteravond naar een try-out. Oh, Lever al uw persoonlijke bezittingen in... inclusief uw vrijheid... en stap in de bus naar de Holsmeerweg. Zo staat het in het programmaboekje. Daar hoort ook bij dat je van tevoren... eerst nog door de scanners van zeer serieuze agenten moet. Het is voor de zoveelste keer terug naar de baaies voor Auke Zelderust. Journalist van Omroep Friesland... die er een boek over schreef, Dorp Achter Tralies. Wat fascineert jou toch zo? Ja, de stilte achter de tralies. Ik ben een rechtbankverslaggever bij Omroep Friesland. En als verdachten verdwijnen na hun vonnis, dan wordt het stil. Dan verdwijnen ze uit de samenleving we worden niks weer. En elke keer als ik langs de Omroep fiets, langs de gevangenis, is het ook zo stil. Pas dan bij het thema van de culturele hoofdstad. Epen meanskip, open samenleving. Het heet dan dat die gedetineerden er ook bij horen. Maar ik denk, helemaal niet. Die zitten achter tralies. Ja, die zitten de, in de bak. Ja, die zitten aan de rand van de stad zelf. Maar die horen er wel bij. Die horen nog steeds bij ons allemaal. Ze dus zijn door omstandigheden, misschien wel door fouten die ze hebben gemaakt... daar terechtgekomen. Maar ik vind, als je het hebt over meanskip, is dat ook meanskip. En dat was ook de reden voor mij om destijds direct de directeur van de baas te bellen... toen de culturele hoofdstad werd... Van dit is mean skip. Ik wil graag iets met gedetineerden doen. Ik weet er niet wat, maar ik kom wel met een voorstel. En daarom staan we nu hier. Maar is die insteek toch niet iets te soft? Nee, dat ben ik niet met je eens. Kijk, ik ben zelf geen theatermaker. Die heb ik bijgezocht. De regisseur Sylvia is ermee aan de slag gegaan. Met wat voor boodschap gaan wij straks naar huis als bezoeker? En uh, daar zitten zoveel lagen in. En wat ik de kracht vind van dit stuk, is de kracht van kwetsbaar theater. Het is één op één. Er zit niks tussen. Dat zijn de meiden en dat zijn de gevangenen. En er zit geen rol tussen. Dit zijn ze. En in hun kwetsbaarheid, maar daardoor ook in hun kracht. De PI Leeuwarden. We zijn op weg naar de PI Leeuwarden. Ze zitten bijna vol, ik heb ik me laten vertellen. We zijn nog een paar plekjes vrij. We Wij rijden nu met de bus binnen. Na de sluis, het binnenplein op. Hoge muren. Komt u allemaal verder? Door lange gangen gaat het. Voorafgegaan door een beambte van de dienst justitiële inrichtingen. En dan is er de sportzaal. Er wordt een tiental bedden zichtbaar. Er liggen tien gevangenen op de matrassen. Een van hen, Sebas, zingt een gevoelige oude hit. Sebas, dan heb je samen met de anderen verteld hoe het echt is. De waarheid waarom je hier zit. Een rotjeugd, de fouten die je gemaakt hebt, dat komt hard aan. Ja, nou ja, ja oké, okay, maar ik heb zelf niet zo'n bijzonder slechte jeugd gehad. Ik heb een vrij goede jeugd gehad. Het is een keuze natuurlijk die je zelf maakt om hier te komen. Zijn we het hier in het culturele hoofdstadjaar over Ipen Means Kip? de open samenleving. Dan zijn jullie toch nog even van verwijderd. Ja, maar de open samenleving, ja goed, euh, ja, nog even wel ja. Kijk, voor de ene duurt het langer, voor de andere duurt het korter. Maar dan zijn we wel even van vrij. Maar we krijgen wel iets mee natuurlijk. We hebben televisie en uh, we kijken de journaal. En we weten natuurlijk van de culturele hoofdstad allemaal. En dat dit de en uh, dat we, Wat hier speelt in Leeuwarden, dat weten wij natuurlijk. Zeker zijn we van op de hoogte. Maar je kunt er niet heen? Nou, kunnen we niet heen. Jammer genoeg niet. Hoe is het om dit te doen? Ja, heel leuk. ervaringrijke natuurlijk. Dat is perfect. Ja, heel goed dat dit een gevangenis biedt om te kunnen mogen doen. Dat is gewoon bijzonder. En ja, ik vind wel dat deze gevangenis, alleen deze gevangenis ook wel... Nou, we hebben hier deze theatergroep en daar werk ik gewoon graag mee. Want het zijn bijzondere dingen. Ja. Van de gevangenis gaat het naar vier. Daar spelen de meiden in hun eigen opvangcentrum voor geweldslachtoffers. Sylvia Andriga, betere acteurs kun je eigenlijk niet hebben... die daar in de binnenwereld van hun eigen ellende spelen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze kunnen... Wat je heel graag bij acteurs wilt, is dat ze dicht bij zichzelf blijven. En deze... Deze meisjes en mannen kunnen niet anders dan heel dicht bij zichzelf zijn. Ja, je kan het bijna geen montagetheater noemen. We hebben een wereld neergezet van waar zij hun dagelijkse leven in leiden werelds die wij niet kennen, die dan toch wel heel hard aankomt. Het is een harde wereld, omdat het... daar waar een dader is, is een slachtoffer. En andersom ook. En het is ontzettend zwaar om je te ontworstelen... aan het pad waarop je loopt. En eigenlijk vind ik... Ik kijk nu naar mijn eerste voorstelling... en ik denk, volgens mij heb ik opnieuw jeugdtheater gemaakt. Het is voor volwassenen... Maar het is zo ongelooflijk pijnlijk om te zien... dat het verhaal van de meisjes en de mannen bij elkaar komt... in daar waar het misgaat in je jeugd. Ja, dat breekt mijn hart. Dus ik, als ik daar iets over kan, als ik uh, iets van zichtbaar kan maken... binnen een mooie theatrale vorm, want we zijn wel theater aan het maken... dan dat is dat me heel veel waard. Ja, dat is ook, geloof ik... Ik, in ieder geval uh, voor de mannen en de meisjes en voor ons als makers... hebben we ook wel een kern daarin geraakt. We helpen elkaar, we niet schelden, op jezelf letten, eerlijk zijn... en alles wat bespreken op de groep, blijf op de groep. Dat was regisseur Sylvia Andringa over Holstmeer. En het stuk wordt tien keer opgevoerd in februari, maart en april. En meteen na zes uur. Willem Holleder blijkt zich als een soort Johan Kruijf te kunnen uitdrukken... bleek vandaag in de rechtbank. Je kunt nooit alles uitsluiten, daar moet je rekening mee houden.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 Ga naar rsm.nl slash radio1. Politie! Politie! politie! Handen, zo. Georganiseerde criminaliteit aanpakken. Dat doen we met arrestatieteams. Maar ook met software engineers. Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.com bij Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1.